2012. U luistert naar Glasnost op de radio, aflevering 5, seizoen 1... met vanavond Wies van Hesteren en Gerard Willekens... over de toekomst van het Nederlandse Museum... en de expositie met het werk van Martin Toonderk. Geert-Jan van Beieren, Bergen en Henegouwen... dirigent van de Ton kunstkoopbekker over de Matthäus Passion. A.L. Snijders over zijn nieuwe boek Brandedels en Verkeersborden. De Bevers over ons en Julicef recenseert Kumare. Mijn naam is Bram Douwers, dit is Glasnost. Met de komst van het Stripmuseum werd de stad Groningen in 2004 een bijzonder museumrijker. De laatste maanden werd er echter druk gespeculeerd over een eventueel vertrek uit die stad. Maar dat lijkt nu niet langer noodzakelijk. In de studio de nieuwe directrice van het Stripmuseum Wies van Hesseren en stripkenner Ger Tilkens. Goedenavond, Wies. Goedenavond. Goedenavond, Ger. Goedenavond. Um, meteen maar de hamvraag aan de nieuwe directrice. Hebben wij in Groningen na 2014 nog een Stripmuseum? Dat is wel de bedoeling, naar mijn idee. Um, we voeren op dit moment wel een tweesporenbeleid. Een tweesporenbeleid? Ja, en dat houdt in dat uh, de mogelijkheden worden onderzocht... om uh, of in het westen, um, eventueel naar het westen te gaan. Uh, dat staat wel in de koelkast op dit moment. Um, het liefste zouden we zou ik in Groningen willen blijven. En wij zijn nu dus ook bezig om, om te kijken... wat de mogelijkheden daarvoor zijn. Even een resume. Het, in één keer kwam in november 2011 het bericht... dat het Stripmuseum zou moeten verhuizen... en zou gaan fuseren met meer Mano in Den Haag. En een dag later werd dat weer ontkracht. Ja... Um, daar is inderdaad wel uh, sprake van geweest... om eventueel uh, te gaan viseren met het Meermanno Museum. Uh, op dit moment heeft het Meermanno Museum uh, op eigen kracht... Uh, de financiële uh, middelen gevonden om verder te gaan. Um, ja, er, het is op dit moment niet de bedoeling um, ja, om, om daar um, nog verder mee te gaan. Want Het idee is toch dat het, nu het, naar het, dat het dan in het Forum gaat? Want tot 2014 blijft het in ieder geval op deze locatie zitten... Toch? Ja, dat klopt. Ja. Ja. We hebben voor tien jaar een exploitatiegarantie en die loopt tot 2014. En dan zou het, tenminste in, de scenario, in het ideale scenario, zou het museum in 2017 overgaan in het Groningen Forum. Toch? Ja, dat is de bedoeling. Ja. En dan die drie jaar ertussenin dan? Die moeten we overbruggen. En hoe gaat dat dan gebeuren, mevrouw van Hesteren? Ja, wij hopen dat de gemeente eventueel uh, over de brug wil komen. Maar ja, we zijn gewoon de opties aan het onderzoeken uh, hoe we die drie jaar kunnen overbruggen. En we weten daar concreet nog niet, hebben, kunnen wij daar nog niet heel goed invulling aan geven. Maar um, ja, het zou mooi zijn als de gemeente daar iets uh, maar meneer Tillikens, meneer iemand van de stichting van het stripmuseum... en hier mevrouw Van Hester, spreekt in ieder geval de wens uit... dat het stripmuseum in Groningen blijft. Het zou mooi zijn. Ja. Het is in Groningen geboren, het stripmuseum. Het heeft ook uh, uh, sterke wortels in de, in de strip zien in Groningen. Er zijn veel mensen, striptekenaars, zijn medewerkers in het museum. Of, en uh, ja, ja dat zou, het zou leuk zijn als het in Groningen bleef, zonder meer. Ja. Is dat ook de opdracht, de opdracht mevrouw Van Hesteren... waarmee u twee weken geleden als een nieuwe directrice van het museum... mee aan de slag bent gegaan? Um, nou, ik wil daar zeker wil ik daar mee aan de slag, ja. Uh, ik ben op dit moment ben ik nog wel... Uh, hè, ik zit hier net anderhalf, twee weken. Ja. Dus ik ben me nog uh, enorm aan het inlezen en uh, um, aan het inwerken. Um, maar als ik eenmaal mijn draai heb gevonden... dan wil ik zeker iets uh, ja, goed daarmee aan de gang gaan, ja. En wat, wat, is het dan nu nog voornamelijk het dag-tot-dag -dag beleid... Uh, uh, waar je mee bezig bent? Ja. Of... Um, Nee, ik ben eigenlijk al wel bezig om kleine veranderingen door te voeren. Zoals? Uh, ja, ik uh, vind het wel belangrijk om wat meer naamsbekendheid te creëren. Uh, is dat dan zo slecht geregeld? Is, is het museum niet genoeg naamsbekend? Nou, het Stripmuseum heeft uh, wel redelijke naamsbekendheid, maar het kan natuurlijk altijd beter. Ehm en wij willen gewoon, hè, we hebben een hele mooie kunstcollectie. En wij willen gewoon graag dat uh, heel Nederland daar kennis mee komt maken. En ik hoor en... dat het niet lastig dat er 40.000 bezoekers per jaar, meneer Tillinkens, naar het Stitmuseum gaan. Is dat eigenlijk veel of weinig voor een museum? Voor een museum is het veel. Uh, maar is het, zeker. Het, het is niet genoeg voor het Stitmuseum? Nou ja, exploitatie-technisch gezien. Uh, het museum draait op een eigen budget. Dat <coughs> is toch best wel een flink bedrag. Het zijn de bezoekers, 40.000 bezoekers op jaarbasis, nou reken maar uit... met 8 euro per kaartje. Uh, Zo'n rekensommetje kan je maken. Dan komen er komen toch extra... Uh, opbrengsten bij van... Uh, de, een stripwinkel, een museumwinkel... Uh, andere bronnen, de museumrestaurant wordt gerund door McDonald's. Het is huur. Is dat echt een museumrestaurant? Ja, dat is. Oh, een, dat wist ik helemaal niet. Echt museumrestaurant? Wow. Wow. Okay. Ja, McDonald's als museumrestaurant? <laughs> ja, goed, ik geef me even aan. Het is een publieksmuseum, ja. dus dat ja, bewijst wel iets. En um, dus bij elkaar gaat er best wel veel geld in om. En, uh, maar toch door de, ja, de relatief hoge kosten van de exploitatie zitten we toch op. Doen door, door de locatie? Tekort. Hm? Komt dat door de locatie, die hoge die kosting? Nee, nee, dat is niet de locatie. Het is gewoon voor, echt heel moeilijk voor een museum om, uh, om Ky te spelen. Ja. Um, wanneer weten wij hoe dit verder gaat? Is daar een enige. Is dat de ambitie dat dit jaar wat duidelijkheid komt over de over Ja, er komt, komt wel op termijn uh, duidelijkheid. We uh, praten nu met, uh, met de Forumorganisatie. En de Forumorganisatie is, dat is wel, ja, net, net, net iets anders weer dan Mermanno. Die een die metraal tegenovergestelde uh, forum is. Een hele moderne uh, uh, ambiance moet dat worden, met een heel ander concept. en uh, nou, Wij proberen nu dat uh, wat wij zeg maar, in tien jaar uh, aan ervaring bij elkaar hebben verzameld... om dat weer uh, in te brengen in het Forum en tot een vergelijk te komen. En die onderhandelingen die lopen nu. Maar uitsluitstel 2014, 2015, een beetje harde cijfers natuurlijk, hè? dan hebben we een beetje nieuws ook nog wanneer dat bekend wordt. dat bekend wordt, dat is helemaal nog geen. Oh, ik denk dat het in de op korte termijn wel uh, ah, iets meer over te zeggen gaat. Korte uh, termijn. Ja, Dat maar. moet ook wel, hè, want als, die garantie tot, als wij tot 2014 er kunnen blijven zitten... je kunt niet op het laatste moment zeggen uh, wat je gaat doen. Dus je moet daar gewoon lang van tevoren al mee, uh, mee bezig om dat te plannen. Iets anders dan. Uh, uh, uh, iets, iets luchtigers en leukers. Uh, dit jaar is het tonenjaar. Het is, uh, het is precies 100 jaar geleden dat Martin Toner is, uh, is geboren. Er is al een, uh, een musical die toert op dit moment. Een Olive, uh, Olivier Bebemol musical. De strijddagen zijn aan, aan, aan Martin Toner gewijd. En er komt dan natuurlijk ook bijna vanzelfsprekend een expositie in het Groningen Museum. Wel vanaf begin mei tot ergens in het najaar. Um, Meneer Tillekens, u, uh, um, u, u bent toch een beetje een tonerkenner, mag ik dat zo zeggen? Een beetje, ja. Een ja. beetje? Um, het is ja, heel moeilijk om alles van toner te weten, want het is een uh, hele uh, ja, boeiende man. Hij, heeft, hij is oud geworden ook, hè? 93. 93. 93. Hij heeft uh, 177 bommelverhalen geproduceerd, dat is natuurlijk niet het enige van, van zijn werk... En uh, dat is een behoorlijke klus om het allemaal uit elkaar te houden. Dus je hebt mensen die echt alle details weten. Alle 1200 personages die uh, voorkomen in de, in de strip. Zover hoeven we niet te ja, gaan op zover... de avond, hoor. Nee, precies. <laughs> is Martin Toner, om meteen maar een grote vraag te stellen... de beste striptekenaar die Nederland ooit heeft gehad? Nou, ieder land heeft wel, uh, ieder stripland, en Nederland is een stripland... heeft wel iemand die uh, met de kop en schouders erbovenuit steekt. En niet alleen omdat hij de beste tekenaar is... maar ook omdat hij gewoon uh, vorm heeft gegeven aan de strip. En dat laatste geldt voor vertoonde onder meer. Hij heeft een, een studio gerund heel lang, met uh, mensen geïnspireerd. En hij heeft de strip ook in Nederland tot op een bepaald niveau gebracht... En ik wil niet zeggen dat hij de beste tekenaar is. Dat is heel moeilijk te zijn. Nee, ja, maar het uh... verschil tussen tekenen en eh, dikmaten naast schreef in, een, in, een, in het voorwoord van het boekje. Was Tom Poesman hier een hommage aan Martin Toner. Er is een verschil tussen tekenen en striptekenen. Martin Toner was dan misschien niet de beste tekenaar. maar dan wel toch degelijk de beste striptekenaar. Waar zit dat verschil, meneer Tillikens? Nou, het leuke van Toner. Hij uh, Tone maakte uh, heel apart soort strips. Uh, dat zijn uh, stroken met tekst eronder. Stripromans heet het ook wel. En, uh, wat het leuke van Tooner is dat die, die ruimte die hij had. Want als je een strip maakt zonder tekstballon, dan kan je echt veel heel mooi tekenen. En dan valt je ook direct op het tekenwerk. En dat buiten toon uit. En de tekst, dat buiten die ook uit. Want dat is, uh, ja, typisch, uh, literair Nederlands wat hij schrijft. En het leuke zit hem, naar mijn gevoel, maar ja goed, dan kan je over twisten. Maar naar mijn idee, in de, in de spanning tussen die tekst en die tekeningen. Dus als Toon er op een gegeven moment iets uh, beschrijft... dan zegt hij van heer Bommel kwam onzacht, veel onzacht op de aarde. En dat is dan een beetje ironisch. Maar dan kijk je naar het plaatje en dan zie je dat uh, heer Bommel een rotsmak maakt... ergens bovenop een, uh, een steiger of zo. En dan uh, met allemaal sterretjes boven zijn hoofd blijft liggen. En uh, die, die spanning tussen die tekst en die tekeningen... daar was Toon echt een meester in. En de tekeningen zijn gewoon sowieso mooi. Het zijn uh, juist omdat die, uh, die strips niet verstoord worden door blonnetjes, krijg je hele mooie plaatjes. Maar krijgen we dan uh, mevrouw van Hester bij de expositie uh, van het werk van Tonen vooral de tekeningen te zien? Uh, nee, eigenlijk niet. Want uh, deze tentoonstelling heeft een beetje een andere inslag. Uh, hij is ontworpen door Tom Pauw. En uh, hij richt zich toch meer op het educatieve gedeelte. Um, Verklaar u naar. Nou, Midas Dekkers heeft bijvoorbeeld de teksten geschreven voor de tentoonstelling. Um, ze gaan een uh, vergelijking maken tussen twaalf dierfiguren uit de Bommelzaga. Want in de Bommelzaga's uh, ja, doen heel veel dierfiguren mee. Ik geloof dat hij er wel zo'n 1200 heeft getekend. Maar nu hebben ze er dus twaalf uitgelicht. Ehm. Um, daar um, wordt wat over verteld. En over twaalf echte dieren... vertelt Middels Dekkers dan ook wat. En daar maakt hij vergelijkingen tussen. Dus het heeft een beetje een educatieve inslag. Maar dus niet het, niet, niet het taalspel komt naar boven... dat, dat, dat pommel speelde tijdens de expositie? Ja, daar zit wel wat, uh, wat bij ook over. Maar die, die invalshoek van die dierfiguren... want het is natuurlijk altijd heel leuk om te kijken... maar hoe komt dan aan die dierfiguren? En daar is jarenlang discussie over geweest... onder de echte kenners. En uh, ja... Peter van Straaten, de, de, de cartoonist, de tekenaar... die uh, mengde zich onlangs in de krant in, dat, uh, in dit vraagstuk. En die zei van, uh, ja, dat is allemaal onzin. Want uh, toonde, hij is gewoon begonnen met dierfiguren... omdat het een kinderstrip was toen die strip ja. begon. En daar heeft hij natuurlijk gewoon gelijk in. Het, is, het is begon als een kinderstrip en daar komen die dierfiguren vandaan. Maar als je dus uh, gaat nadenken, ja, dan denk je... Ja, bom, waarom is bommel een beer? We hebben toch bepaalde ideeën over een beer blijkbaar in ons hoofd zitten. Wat, wat aanspreekt op een poes. Poes kan slim zijn, kan sluipen. En uh, vos is uh, altijd een beetje doortrapt. Nou, dat soort culturele uh, basisideeën, die, die zitten in ons hoofd. En Midas Dekkers, die speelt daarmee en legt dat uit. Waarom Toon dan net gekozen heeft voor, voor bepaalde dieren. De, die, die expositie zoemt heel erg daarop in. Um. Zijn er eigenlijk anno 2012 nog achtige striptekenaars in Nederland actief? Dat zouden jullie toch moeten kunnen weten als stripmuseum. Ja, dat, dat, kijk, dat is heel moeilijk. Van, zijn er, uh, nog van dat, uh, Piet Wijn is eigenlijk uh, met mijn uh, zeg maar in, in die sfeer ja, het heel erg na. Met de tekening is dat heel erg. Hè? Ik bedoel meer ja. ook natuurlijk, um, volgens mij maakt de toon ook heel erg maatschappelijk relevante tekeningen. Altijd een beetje scherend aan thema's die actueel waren, toch. Maatschappij kritisch ook hier en daar? Ja, de periode van, van, van zeg maar in de jaren 50, 60... waar, waar Toonder in tekende, die, waren, die, die strips waren wat sociologisch uh, sociologiserend zou ik haar zeggen. Ja? Uh, kritisch, uh, maatschappij kritische verhalen. Daarna werd het allemaal wat filosofischer. In, in, de, in de, zeg maar de laatste 15 jaar van, van Toonders uh, uh, strip was het allemaal wat, wat diepzinniger. Maar die periode, die, tussen, die middenperiode, waar hij echt zeg maar, zijn naam en faam aan te danken heeft, dat uh, uh, was, was maatschappij kritisch. Maar het paste ook wel bij die tijd. Uh, en uh, in die zin, kan, zou je kunnen zeggen, is uh, de strip toch ook, ook wel veranderd. We hebben nu compleet andere type strips en uh, de fokken en sukken zijn toch wat ruiger en brutaler. En als je zou zeggen, ja, de, de kritische toon komt van dat soort strips af. Het gekke wat u. ik heb, en dat misschien heeft me, mevrouw van Hester, hoe oud bent u? Ik zeg, nu keurig mevrouw. Nog 27. Oh. Ik ben zelfs 28, ben ik zelfs ouder. <laughs> um, doe maar. Um, ik, als ik dan uh, naar de, de strips van Olie B. Bommel bekijk, dan zijn er die tekeningen in de, in de bovenste vakken en dan onder die, onder die teksten. En dat, dat sprak mij als kind ook altijd veel minder aan. Had u dat nou ook? Oh, als heel ik eerlijk, eerlijk ben, ja, inderdaad. Ja, want uh, het, het komt gewoon niet helemaal, uh, hoort het bij onze generatie. Inter ik ben er niet echt heel erg mee opgegooid. Al moet ik wel zeggen dat ik uh, de tekenfilms heb gezien. Ik heb wel een aantal tekenfilms gezien. En die vond ik echt heel uh, fascinerend om te zien. Maar vooral Svelgje, zvel ja, ja. als je begrijpt wat ik bedoel, ja. toch? Hè? Dat is ook een hele rom ja. romantische tekenfilm. Ja. Maar het fascinerende vind ik, en dat, dat las ik ook toen ik mij voorbereidde, is hij heeft tot 1998 in de NRC gestaan. Ja. Dagelijks, geloof ik toch? Ja, het waren herhalingen. Vanaf uh, 85, 86 waren dat herhalingen. Maar mensen gebruikten het echt als een soort van politieke, filosofische duiding van hun ja. dag. Ja, dat klopt ook. Er uh, werd gewoon uh, echt gelezen en uh, bekeken en er werd over gesproken. En als dat wat leuks is, dan werden het woorden overgenomen. En hoorde je ineens hoorde je bepaalde termen. Je, uh, en we hebben ze natuurlijk nog steeds uh, de op, uh, opmerkingen als kommer en kwel of zo. Die zijn blijven hangen in het Nederlands. Ja. Um, en uh, ja, die, die maatschappelijke impact van die strip, die, uh, die was best wel uh, groot, ja. U, uh, u, u schreef in een, uh, in een uh, in bespreking van de autobiografie, tien jaar geleden, dat uh, Olivier B. Bommel en um, uh, Martin Tone eigenlijk toch min of meer uh, dezelfde, hetzelfde karakter zijn. Ja, Bommel. En als je de, de biografie van, van Tone leest en je leest uh, een Bommelverhaal, dan valt je op dat er grote overeenkomsten zijn dat. dat uh, Bommel uh, is een impulsieve figuur in de strip. En Toner is net zo impulsief vaak uh, als zijn eigen hoofdfiguur. En uh, merkwaardig is dat hij vaak hele, hele rare dingen doet in zijn leven... en toch weer op zijn pootjes terechtkomt. En dat overkomt Bommel ook steeds. Hij, hij kan de raarste dingen uithalen en uiteindelijk komt alles weer goed. Ja, deze expositie, wanneer is die, uh, vanaf wanneer is die te zien? Meis zei ik al een exacte openingsdatum. Is die er, mevrouw Van Nesteren? Ja, er is een exacte openingsdatum. Dat is 24 april zelfs. Uh, dus vanaf ah. 24 april... Uh, ja, dan, dan wordt de tentoonstelling geopend. Hij loopt tot 9 september... als ik het zo even goed heb uit mijn hoofd. Um, ja, dus... Uh, Kom kijken, het wordt een hartstikke mooie tentoonstelling. En dan binnenkort hopelijk groen licht over een, over een langer verblijf van het stripmuseum. Maar eerst dus uh, de expositie. Um, hij heet voluit volgens mij. Waarom is de heer Bommel een beer en Tom Poes een kat? Toch? Ja, dat klopt. Die ja. dus op 24 april. Dankjewel, um, uh, Wies van Hesteren en Gerrit Tillekens. Dan nu iets, uh, iets tussendoor, iets, uh, iets heets van de naald. U hoort al uh, het telefoongeruis. Um, in één keer uh, was er vanmiddag commotie in de stad Groningen. Wel hierom. Vanavond uh, treedt de rapper, Jamaicaanse rapper Z Liz Zeg ik, zeg ik dat goed volgens mij, Maarten? Toch? Ja, dat is uh, Sisla, die uh, treedt vanavond op in, in, uh, in de Oosterpoort. Oosterpoort. En hij, en hij um, um, zou... Dat was enige controverse rond zijn persoon, inderdaad. Ja, wat, wat was er precies aan de hand, uh, Maarten Praamsta, verslaggever, bij de Oosterpoort? Live, nu en neer. Wat er aan de hand was. Hij uh, heeft vorige maand in Londen een uh, anti-homo-nummer ten gebracht. En daarmee heeft hij ook een afspraak geschonden die er was om dat niet te doen... De... Rikke, Compassionate Act, de waarin echt. artiesten wow. beloofden, geen hardzijende muziek te draaien. En daar waren onder andere het COC en de Stadspartij van Groningen die uh, waren daartegen. En vanmiddag heeft, heeft de Oost, hè, die wilde ook dat het verboden werd door de burgemeester en wethouders. En dan hebben we vanmiddag de Oosterpoort de hele middag vergaderd of het concert wel of niet door zou gaan. En het gaat wel door, toch Maarten? Ja, het uh, lijkt, wat ik kan zien, uh, het is niet heel druk, maar het uh, lijkt door te gaan. En ze zouden gaan protesteren bij de ingang van de Oosterpoort. Zie je daar iets van? Uh, er staat wel een collega van RTV Noord die zich het uh, zelf ik afvraagt. Uh. Maar er gebeurt niks. Nee, het is, uh, wel, er komen nu wat mensen op het laatste moment uh, aan. Je ziet het iets drukker worden, maar het is, uh, het is geen rijen. Nou ja, uh, en ook geen mensen die flyers uitdelen of met spandoeken... Nee. Heb ik ook niet uh, binnen gezien volgens mij. Dus het is erg uh, relax. Nou, Cutting Ads Report, dames en heren, vanaf de Oosterpoort van Maartenpraamsa. Dank je wel. <totstuk> Gistermiddag zondag 1 april bezocht A.L. Snijders beroemd om zijn ZKV's zeer korte verhalen. Boekhandel Godet Walter in Groningen. Verslaggever Maarten Praamstra, u hoorde hem al net, sprak hem onder andere over zijn nieuwe bundeling verhalen brandnetels en verkeersborden. Waarin zijn uitgever stelt dat Snijders een prima e book auteur zou zijn. Maar vindt hij dat zelf ook? Ach ja, ik voel er natuurlijk niks voor, omdat dit het boek der boeken is wat je in je hand moet houden. Kijk, heel, je kunt ook andere boeken maken op rollen en uh, ook van papier en gevouwen en zo. Maar door de eeuwen heen is er maar één vorm echt goed bestand... Gebleken tegen de mens en de tijd. En dat is het boek zoals het hier is, met blaadjes en katernen. waar je zo doorheen kan lopen. wat je open kan slaan en meteen weer verderop en zo. Dat kun je bij een rol en bijvoorbeeld niet. Dus dit heeft bewezen door de eeuwen heen dat dit het boek is. En, dat is, en daar hou ik me bij. Dus als iemand daarna gaat uitvinden dat je het op een uh, uh, schermpje moet doen. En zo. En daar heb ik op tegen dat als ik dan op het strand ga lezen, niet dat ik ooit nog in mijn, ooit in mijn leven op het strand heb gelezen, maar het zou kunnen, dan kan ik in dit boek een beetje naast me leggen bijvoorbeeld. En dan waait het. En dan komt er uh, zand in. En dan doe ik zo en dan blaas ik het er weer uit maar als ik met zo'n I-apparaat een heel geavanceerd apparaat als daar een korreltje zand in komt dan is meteen de hele schepping verdwenen in je of als we het eventjes, kijk dit kan gewoon in de branding vallen en als ik het dan snel doe en dan kan ik het toch nog lezen op die gebubbelde blaadjes maar als dat e boek in de branding valt, dan is het zijn al die 365 romans die erop staan of 3000, weet ik hoe hoeveel die erop staan, die zijn allemaal in één keer verdwenen. Deze bundeling bevat uh, verhalen geschreven tussen 14 oktober 2010 en 30 uh, december 2011. En hoe werkt u daar naartoe? Is het op een gegeven moment dat u op 30 uh, december weet van... ja, nu heb ik weer een uh, bundeling compleet? Nee, nee, nee, ik doe niks. Ik, er is maar één ding wat ik kan, echt één ding, en dat is schrijven. En verder alles, het geld, de... Uh, van het boek... wat er in komt... en wat er niet in komt... dat is allemaal... doen andere mensen dan. En het meeste dus de uitgevers. U heeft ook een uh, bijzondere vriendschap... met El uh, Wiener... waarmee u ook uh, ja, per ja. brief correspondeert. Ja, ja, Zou ja. u er wat voor voelen of denken... dat die brieven ooit... voor publicatie in aanmerking komen? Of is dat uh, privé? Nou, ja, dat, dat heb ik weet ik niet. Het is een vraag die als een raket op me afkomt. En ik kan er alleen maar voor duiken en geen antwoord op geven. Nee, kijk... Oh, oh, je bedoelt als ik dood ben, ja, of, dan kan mij niks dus, geven bedoel, wat er daarna uh, gebeurt. Er zijn genoeg brievenboeken van uh, auteurs, onlangs weer met uh, Dagmanon Upphoff en Herman Frank. Ja, dus het, ja, is, is, het blijft een, boek, een bijzonder genre. Ja. Ja, ja, maar daar moest iemand voor dood gaan. Ja. Helaas wel. <laughs> uh, ja, het blijft een bijzonder genre. Nou ja, wij hebben dat gedaan en geprobeerd. Wij hebben namelijk, een, uh, Wiener en ik hebben voor een, uh, uh, hoe heet dat ook weer, voor, voor een, uh, een beperkte groep van bibliophielen, Stichting de Roos, die geven een, uh, boekjes uit, vooral vanuit typografie en mooie en zo. En wij hebben dat ook gedaan. Eh, ze hebben gevraagd aan Wiener of hij daaraan deel wilde nemen. En toen zei Wiener, ik doe het alleen samen met Adelsnijders. Daar hadden ze nog nooit van gehoord, dus daar voelden ze niks voor. Maar toen zei Wiener, dan doe ik het ook niet. Nou, toen hebben ze mij erbij genomen. En dat zijn twee boekjes in cassetten. 150, echt een numerus clausus. Niemand kan er eens zo zoveel van die leden zijn er ook. Je kunt er alleen maar lid van worden als er iemand doodgaat. Had. Blijven er altijd 150? En zoveel van die boekjes bestaan er dus ook. En daar hebben we geprobeerd om een briefwisseling tussen elkaar te doen. Maar dat heb ik, geloof ik, dus op mijn initiatief gebeurt dat ik zei nee, daar moeten we niet mee doorgaan. Want we zaten elkaar alleen maar complimentjes te geven. Dat was afschuwelijk om ja. te lezen. Vijf minuten geleden was ik het vergeten. Nu heb jij het weer geactiveerd ja. bij me. En ik vind het eigenlijk heel merkwaardig terwijl ik aan het praten ben, dat dat is een geheim, geheimzinnig ontoegankelijk hoekje van de literatuur is waarin wij met z'n tweeën zitten in een cassette. Probeert u dan ook, ook optreden weer andere verhalen voor te lezen? Of zijn er bepaalde ontz... nee, klassiekers? Nee, nee, dat is ontzettend aardig, deze vraag die je stelt. Heel aardig. Want kijk, er zijn natuurlijk uh, niet altijd door... maar nu ik dit nieuwe boekje heb uitgegeven... lees ik steeds uit dat nieuwe boekje voor. Maar nu wilde ik juist vandaag iets heel anders gaan doen. Namelijk, ik wilde... Is het, Hoe heet het hier? Ja, kijk. Uh, ik schrijf namelijk altijd al jaren in een, in een tijdschrift, dat heet Kort Verhaal, ja. verschijnt drie keer per, eh, vier keer per jaar. En eh, dan, daar staan de laatste jaren altijd verhalen van mij in, altijd, terwijl ik niks instuur. En dat komt omdat de hoofdredacteur en ook de andere redacteuren... tegenwoordig is Wiener en uh, is ook een redacteur... en uh, Thomas Verbocht is... Ja, ja. Een, maar de hoofdredacteur die het ook 30 of 40 jaar geleden heeft opgericht... toen het nog de tweede ronde heette... het is een vertalersblad van oorsprong... Ja. is Peter Versteeg. En Peter Versteeg staat net zoals die andere op mijn lijst... die gewoon maar weg wordt gestuurd... Twee of drie of vier of nul per week. Hè? Zonder enige. En daar kiezen zij hun, hoe heet het uit. En nu hebben ze dus, nu heb ik het, weet ik het, twee dagen geleden opgehaald, dingetje. En nu zie ik dan dat er van mij twaalf set cafés in staan. Sorry. En ik weet niet welke dat zijn. Dat is altijd een verrassing voor me. Maar ik heb me voorgenomen om. Deze, daar kom ik niet aan toe, maar deze dus, wat die gewoon de keuze van iemand anders zijn, uh, mm -hmm. die mij onbekend is, ik bedoel die keuze, ja. die wilde ik hier voorlezen. En dat is dan meteen een zeer goed gedocumenteerd antwoord op je vraag of ik een of vast uh, repertoire afdraai of dat ik iets, uh, ja. Mm -hmm. Dan doe ik meteen de kortste en die heet bijfiguren. Ik ben op bezoek bij een geleerde in de taal- en letterkunde die ik al vijftig jaar ken. Onze gezamenlijke weg is als een tong gespleten. Hij is professor geworden en ik niet. Maar nu aan het einde zijn, hij met emeritaat, ik met pensioen, zijn de tegenstellingen vervaagd en praten we onbevangen. Ik zeg dat ik de grootste bewondering heb voor mensen die een dikke roman kunnen schrijven. En ik voeg er zachtjes aan toe dat ik het ook nog een keer wil proberen tussen haakjes, omdat ik mezelf wil bewonderen. Hij lacht niet, maar hij raadt het me sterk af. Hij zegt dat ik het niet moet doen, omdat ik niets van psychologie begrijp, tussen aanhalingstekens, zelfs niet van de psychologie van de bijfiguren. Dat is mooi geformuleerd. Ik beloof hem ervan af te zien. Maar s'avonds in bed bedenk ik dat ik misschien wel een onpsychologische roman kan schrijven voor al die mensen die er ook niets van begrijpen. Kijk voor meer onzelde journalistiek op glasnostici.nl Aangeschoven is recensent en programmeur Juri Sepp. Hij bespreekt voor ons de documentaire Gumare die aanstaande woensdagavond in Forum Images te zien is. Juri. Ja, Kumari van Vikram Gandhi. Een uh, schitterend documentaire, kan ik wel zeggen. Uh, met de ondertitel Het ware verhaal van een valse profeet. Uh, ja, Vikram Gandhi uh, had eerst het idee om een documentaire te maken... over spirituele leiders in de Verenigde Staten. In een tijd waarin de spirituele industrie echt booming was. Uh, Yogascholen schoten als paddenstoelen uit de grond. En uh, allerlei New Age stromingen uh, waren steeds meer wijdverbreid. Uh, en uh, ja, toch begon hij zeker argwaan te krijgen van uh, ja, hoe oprecht zijn deze mensen... en zijn ze alleen achter het geld aan van anderen die het moeilijk hebben. Uh, tijdens de research ontdekte hij al snel dat, datgene wat die spirituele leiders gemeenschappelijk hebben... Uh, het feit is dat anderen in hen geloven... Uh, ja, dat bracht hem eigenlijk op het idee om uh, zelf een spiritueel leider te worden. Want zou dat niet het bewijs zijn dat wat wij in deze goeroes zien eigenlijk uit onszelf komt? En dit vormt een beetje de premisse van uh, de documentaire. Uh, die in feite een registratie is van dit experiment. Uh, Gandhi is zelf een uh, Amerikanen groeide op in New Jersey. En hij creëerde het fictieve personage Kumare uit de uh, uh, Hindoestaanse mythologie die hij als kind van huis uit had meegekregen. Uh, waarbij hij een belichaming probeerde te zijn van datgene wat, waar mensen uh, graag in willen geloven. Namelijk de puurheid en goedheid van alle mensen. Om het zelf te ondergaan deed hij iedere dag aan yoga. Liet Hij zijn haard en een baard groeien. Hij trok een rood gewaad aan. En uh, sprak met het uh, India's accent van zijn grootmoeder. En hij deed zich voor uit een, ja, als uit, uh, Alikash, een groeper uit Allikkash. Een denkbeeldige uh, plek in India. Die, ja, als dat waar werd hij gewoon losgelaten op de werkelijkheid. En uh, hij huurde een zaaltje in Phoenix. En al snel kreeg hij een uh, ja, kleine schare discipelen. Tussen aanhalingstekens me achter, Ehm. Achter aan. um, ja, en de, de volgelingen werd verteld dat er een documentaire werd gemaakt over zijn leer en zijn boodschap. En dat is namelijk dat het geluk wat je zoekt, dat het eigenlijk in jezelf schuilt. Nou, vragen die het oproept is in hoeverre twijfelen wij, in dit geval de volgelingen, aan de mensen of ideeën die wij dagelijks tegenkomen. Uh, andere vragen die het oproept, kunnen mensen dezelfde gemoedsrust halen uit een religie die verzonnen is... Um, ja. Waarom hebben wij überhaupt spirituele leiders nodig en wat, wat is zo'n ervaring eigenlijk? Um, nou wat Gandhi zelf ondervindt, uh, is dat de mensen bijzonder openhartig naar hem zijn, uh, als anonieme persoon uit een ander land. Uh, en sommigen denken zelfs dat hij ja, bovennatuurlijke krachten bezit. En opvallend genoeg twijfelde dus niemand echt aan zijn authenticiteit. De film gaat niet zozeer over uh, goedgelovige mensen... maar het toont iets waar praktisch ieder mens behoefte aan heeft. In dit opzicht is Gandhi niet cynisch of sceptisch... en probeert hij zijn volgelingen niet echt belachelijk te maken. Uh, ja, hij is meer een soort gonzo-antropoloog. En ja, dat levert echt uh, bijzondere dingen op in een hele leuke film. Het is een soort mengvorm van performance... en een registratie van het sociale experiment... waar hij slechts de deels controle over had... En dat is uh, ja, wat de film bijzonder maakt. Uh, het is een zeer vermakelijke documentaire met een vlot tempo en uh, heel veel humor. En daarnaast roept de film een hoop vragen op. Dus wat wil je nog meer? En daarom geef ik deze uh, film nou vijf vlaggen. De Matthäus Passion die de komende week weer tientallen keren gezongen zal worden. En wat is toch de kracht van dit stuk? Aan de telefoon Geert Jan van Beieren, Bergen en Henegouwen. Dirigent bij Tonkunstkoor Becker, die de Matthäus Passion op de Goede Vrijdag aanstaande ten gehoor zal brengen in de Oosterpoort samen met het Noord-Nederlands Orkest. Goedenavond, Geert Jan. Je komt maar zelf in echo, dus zou de radio uh, iets zachter kunnen bij jullie of zo? Ik heb geen radio. Oh, dat lijkt net zo. Dat zeggen ze op televisie altijd. Dat klinkt altijd zo interessant. Nou, dan bij deze <laughs> heb ik het niet gezegd. Uh, uh, wat, wat hoorden wij eigenlijk net? Wat voor stuk? Uh, u hoorde het eerste koraal uit de Matthäus. Het liefste Jezus. Dat is gelijk naar het uh, openingskoor. Of gelijk naar het eerste recitatief. En dan is het eerste o, en niet, koraal. Niet, en, en rec bij recitatief haak ik al af, meneer Van ja, Bijden. Je hebt het uh, openingskoor en dan... Uh, daar wordt het hele stuk uh, uitgelegd aan de luisteraar, zeg maar. En als dat afgelopen is, dan begint het, uh, het letterlijke bijbelverhaal in een recitatief. Dat wordt verteld door de evangelist, de tenorsolist. Die vertelt zingend letterlijk de bijbeltekst. Ja. En daarna zingen wij dat eerste koraal, het liefste Jezus... Hoe is de Matthäus' passion? Ja, Dat is misschien een, een beetje een dommere vraag, maar ik kan niet alles weten. Hoe is het eigenlijk opgebouwd? Is het, is het daadwerkelijk de, de hele verhaalgeschiedenis? Of krijgen we ook uh, uh, monologen te horen van, van, van uh, sprekende personages, zingende personages? Ja, ja zeker. Uh, het, uh, het is eigenlijk letterlijk opgebouwd uit de letterlijke tekst van Matthäus uit de Bijbel. Dus de letterlijke tekst wordt gebruikt. En daaromheen zijn allerlei vrije dichtingen van Henry Picander, dat was een dichter uit uh, Johan Sebastian Bach's tijd. En die heeft uh, allerlei uh, gedichten daaromheen geschreven. Eigenlijk uh, een soort uh, reactie of reflectie op het bijbelverhaal. Waardoor het extra dramatisch wordt. Hoeveelste is de Mateus van u is dit, komende dit, vrijdag? Dit is de vierde keer voor mij. En wordt u er inmiddels niet een beetje flauw van? Nee, nee, nee, absoluut niet. Nee, het blijft... Uh, Schitterende muziek. En het leuke aan deze muziek is dat hij zo goed is dat je elk jaar weer wat nieuws ontdekt. Ja, oh, wat heeft u dit jaar voor, het, uh, voor nieuws ontdekt in de Matthäus Passion? Ja, dat zijn uh, be bepaalde harmonieën die, uh, die het spannend maken. Of uh, wat Bach met bepaalde teksten uh, doet. Bepaalde, op dramatische momenten gebruikt hij uh, dramatische noten. En uh, dat doet hij toch veel meer dan ik uh, eerst had gedacht. <laughs> of nog meer. Ik blijf je verbaasd eigenlijk. Wordt het elk jaar beter... Uh, ja, dat denk ik wel. Ja. Ja, je wordt uh, elk jaar ouder en je gaat steeds meer, uh, meer ontdekken in zo'n partituur. Dus dat denk ik wel, dat hoop ik wel. En is, is het feit dat het, is het nou, is de kracht van het stuk nou dat het, dat het een paasgerelateerd stukje is? Of zit het daadwerkelijk in de, de kwaliteit van de muziek? Ja, het zit hem puur in de kwaliteit van de muziek. Wij zijn hier in Nederland eigenlijk uh, de enige in uh, heel, heel de wereld die zo'n uitgebreide passietraditie heeft. Echt waar? Hebben. Bijvoorbeeld in Italië wordt het stuk rustig in juni of juli gedaan. Is het gewoon een repertoirestuk. Ah, en alleen hier wordt hij dan daadwerkelijk om de goede feestdagen worden de passiestukken gespeeld? Ja, ja, ja, ja, en in Duitsland kun je het vergelijken met een weihnachtsoratorium van Bach. Dat wordt daar heel veel rond kerst gedaan. Dat hebben wij weer wat minder. U zegt net dat de muziek blijft u elk jaar verrassen. Wat is dan nou echt zo'n kippenvel moment waar u nu al naar uitkijkt voor aankomende vrijdag? Eigenlijk, als in het verhaal uh, Jezus net is gestorven. dan laat Bach een enorme stilte vallen. En uh, de kunst is om die stilte mooi te timen. Wanneer Jezus overleden is. dan valt er een stilte. en daarna komt een heel verstild koraal. Dat, dat vind ik eigenlijk. Het wen ich eenmaal zal scheiden. Dat vind ik persoonlijk het mooiste moment uit Matthäus. Om, omdat het voor een dirigent het. het, het, het, het, ja, het... Het meest sacrale moment is van de passie? Ik denk voor iedereen, ook voor de luisteraars. Daar gaat het hele leidensverhaal over: dat Jezus uiteindelijk sterft. En als dat gebeurd is, dan. Ja, is... Dan, is het, ja, dan is het gebeurd en dan komen er nog wel wat reflecties daarop of beschouwingen. Maar dat is wel het meest dramatische moment, en vind staat ik. Staat u dan ook echt met kippenveel vooraan uw koor? Ja, absoluut. ja. Het is dus elke keer weer een uh, bijzonder moment. Ja. En als je dat niet meer hebt, dan, uh, ja, dan weet ik niet of je dat vak nog lang moet doen. Want ja, is het zo? Je, ja, vind ik wel. Je moet het wel uh, echt beleven. Uh. Maar geldt het, dat dat een dirigent van een koor altijd een kippenvelmoment moet, moet hebben bij het dirigeren van een stuk? Nee, nee, nee, nee. Nee, nee, dat niet, nee, nee, nee, nee, nee. Op zo'n moment. Nee, dat is echt zo'n mooi moment. Nee, dat kan niet altijd. Je bent, uh, je moet een beetje, je moet controle houden. Maar je moet ook je moet het wat uh, toe kunnen laten, dat is je moet het... ook echt geniet van de muziek. Is het een, een moeilijk te dirigeren uh, stuk, meneer Van Beijden? Nou, daar komt een heleboel bij kijken, want er zijn uh, twee verschillende koren en nog een kinderkoor, dus eigenlijk drie koren. En daarnaast ook nog eens twee orkesten die tegelijkertijd spelen. En er zijn dan nog zes solisten, dus een hoop te regelen. Uh, die, die, die kinderkoren? Is dat een beetje? Het meet... kinderkoor zit in, de, in het eerste stuk, in het openingskoor. Ja. Dan zingen de twee koren, zeg maar, de normale koren, die zingen uh, apart van elkaar. En daardoorheen komt dan het, uh, het kinderkoor. Dat zingt een heel prachtig koraal er door, uh, doorheen. Probeert u nu uh, elk jaar een soort van perfecte uitvoering... misschien met, met uw eigen verrassingen uh, ten uitvoer te brengen? Of probeert u nu ook af en toe uw nou, minimalistische eigen draaier aan te geven? Uh, ja, ik denk dat iedere dirigent wel zijn eigen draai eraan geeft. Ik, geef, ik probeer zoveel mogelijk uh, te doen zoals ik de muziek voel, zeg maar. Ik hoef niet per se een chockerende uitvoering te geven. Maar uh, nee, ja, ik probeer gewoon wat... Zoals ik denk dat het mooi of goed is, zo probeer ik het uh, zo overtuigend mogelijk te brengen. Zit er een typische Van Beieren move in deze passion <laughs> voor Aanstaande Vrijdag? Ja, nou, dat, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Dat ik probeer weet in ieder geval. Ik probeer in ieder geval zoveel mogelijk de tekst uit te gaan van de tekst. En die zoveel mogelijk te laten spreken. En zo duidelijk mogelijk over het voetlicht te brengen met het koor. En met het orkest. En met de solisten. De tekst, daar gaat het uiteindelijk om. Ja, dat is niet... En of je het nou sneller of lang, wat sneller of wat langzamer doet. Ja, dat doet er eigenlijk niet zoveel toe. Het is toch een hele lange zit. Dat zeggen men altijd tegen mij. Als je dan Mathesmansion zit, dan zit je rustig 5,5 uur in een kerk. Nou, dat is wel erg lang. Nee hoor, de meeste uitvoeringen duren zo, uh, zo nauw. Tussen de twee uur en drie kwartier en drie uur. Oh, dat valt best dus mee. En, ja. en, dat, en dan hangt het nog van de dirigent en het koor af hoe lang het eigenlijk duurt. Het kan ook rustig twee uur duren en het kan ook rustig nog drieënhalf uur duren. Nou, twee uur red je niet. Nee, okay. het, het, het, het kan een kwartiertje verschillen, maar bijvoorbeeld vroeger uh, ja, was hij echt wel, uh, wel een half keer zo lang. Maar toen, toen deden ze hem ook veel langzamer. En nou ja, door onderzoek zijn we inmiddels... Uh, de onderzoek, de onderzoek, verklaarde de onderzoek. Door onderzoek uh, naar verschillende bronnen, hoe Bach het vroeger gedaan heeft, hoe gespeeld werd, is men er minst, inmiddels wel achter wat voor tempi Bach eventueel gebruikt zou hebben. Oh, dus het is en... vroeger eigenlijk langzamer gespeeld uit een soort van eerbied. Maar men is er nu achter gekomen dat Bach het eigenlijk zelf ook sneller had bedacht. En nu doen we het eigenlijk weer zoals Bach het had bedacht. Ja, nou ja, dat zullen we natuurlijk nooit weten. Maar er is heel veel onderzoek uh, naar tempo's uh, in, uh, in de barokmuziek gedaan. En uh, vroeger kwamen ze eigenlijk nog rechtstreeks uit uh, de grote romantische werken van Brahms, Mendelssohn en Schumann. En dan speelden ze het ook op die, op die manier. U zit nu uh, volgens mij midden in een repetitie, dat had ik al, ja. althans vernomen. Hoe, hoe gaat het vanavond? Zijn ze er een ja. beetje klaar voor? Ze zijn er zeker klaar voor, ja hoor, Het gaat uitstekend. Ze zijn heel scherp. En uh, nou, we repeteren heel hard. Wat is een scherpe repetitie van een koor, meneer Van Beijeren? Ja. Een scherpe, als iedereen op het puntje van zijn stoel zit en uh, echt muziek uh, gaat maken en uh, met elkaar... Wat gaat u, gaat u nog, na dit interview nog verder met ze? Ja. ja. We uh, ze, ze ja. hebben nu pauze en daarna gaan we nog uh, lekker verder. Wat gaat u zo meteen uh, repeteren? We gaan zo meteen met de tweede helft uh, van de Matthäus aan de gang. Oh, dat is heel makkelijk. Gewoon pauze op de helft. En is het nou zo dat het dan vrijdag voor jullie ook... Ik geloof dat jullie het ook een aantal jaren al achter elkaar doen... de Matthäus Passion als toonkunstkoor. Het is tegenwoordig onder twee jaar bij ons. Is het nou zo dat er zo'n dag een hele sacrale dag is? Zo van ochtend samen ontbijt. Ach. Het is toch een heel bijz bijzonder evenement, toch? Of niet? Ja. Dat is zo, maar zo, nou ja, het is, het is niet voor mij niet een uh, wezenlijk andere dag zeg maar, dan als je een ander concert s'avonds zou hebben. Maar je, je probeert wel een beetje in de sfeer te komen uh, uh, in de loop van de middag. Maar is niet het is niet voor een koor dirigent het stuk om te dirigeren? Uh, ja, ja, zo, ja, dat zou je kunnen zeggen. Ja, er zijn toch... zoveel mooie stukken, maar dit, dit is wel één van de hoogtepunten inderdaad. Heeft u nog een nieuwe kriebels in die buik in aanloop naar vrijdag? Nu nog niet, maar die komen vast in de loop van de week. Ik wens u veel succes. De Matthäus Passion van de Toonkunst Becker. En het Noord-Nederlandse Kerst is aanstaande vrijdag te horen in de Oosterpoort, aanvang half acht. Kijk voor meer ontzelde journalistiek op glasnostici.nl. En dan is het weer vijf voor acht. En dan schuift mijn favoriete man aan aan deze tafel: Maarten Brons voor de Wevers van Brons. Goedenavond, Maarten. Goedenavond, het is vijf voor negen. Oh, vijf voor negen. Ja, ik ben ja. die zomer-wintertijd. Bij mij ja, is altijd het een is, drama. Ik, ik ken het zelf. Ja, waar, waar gaan wij over praten, Maarten? Ik was uh, afgelopen vrijdag bij Kantoorpoëzie. Uh, onze vast, een van onze vaste gastcolumnisten, Joost Omen... Ja. Uh, had dat uitvoerig op Facebook aangekondigd. ik uh, dacht hier ga je heen? Ja, natuurlijk. Hè, Glasnost is hier onder mekaar. Natuurlijk. En, en wat is Kantoorpoëzie? Um, Joost Omen uh, is ingetrokken bij Nollywood. Dat is een, een pand... Antikraak, of beheerde leegstand, heet het op papier. Wij in de volksmond noemen het gewoon antikraak. En, en daar heeft men met, met pallets uh, wat meubilair in elkaar ge, gezet. En daar, daar huurt een man of tien uh, kantoorruimte, waaronder onze Joost. En daar gingen ze gedichten voor dragen. Ja, en er was ook muziek. En um, um, uh, dat, was een, dat was een bijzondere avond. Wat, wat, wat maakte die avond zo bijzonder, Maarten? Het begon al uh, met het uh, ticketsysteem. Uh, wij, wij, de bezoekers, uh, legden een tientje op tafel en daarvoor Een tientje? Wij ja, nee, nee, ja, hold your horses. Um, daarvoor kregen wij uh, niet alleen entree tot, tot dit uh, event, o. maar ook een uh, knipkaart, knipkaart met maar liefst twaalf consumpties. Twaalf consumpties? En wat voor consumpties waren dat dan? De, ja, uh, na keuze in te vullen, maar toch vooral erg veel schultenbroi. Dus je hebt je eigenlijk helemaal lam gezopen aan de schultenbroi afgelopen? Ik heb een aantal mensen daar zien rondlopen en die waren goed de weg kwijt. Laat ik het daarbij houden. En heb je nog iets meegekregen van de poëzie? Jawel, jawel, okay. jawel. Ja, er waren een paar uh, be bekende namen. Uh, even uit mijn hoofd. Um, uh, on onze, onze oude compaan van uh, Prozaproef. Kom, hoe heet hij nou? Um, ik verwacht dat je, niet paraat het, hè, maar ja, sorry, je ik, dit paraat hebt. Ja, sorry. Ik zit alweer met mijn hoofdje. Met die drank ho heeft toch parten gespeeld. Ja. En, ik, ben ik, ik, ik, ik zit gewoon aan brechtje te denken eigenlijk brechtje, wie, wie is brechtje? De, de Nederlandse Nick Drake de vrouwelijke de Nederlandse, Nederlandse Nick Drake zou ik wel zeggen ik zei ook tegen haar uh, meid regel even een strijkkwartet. Um, en en en meid, ja, regel even een strijkquartet ja, arrangeren ga dat doen dan, dan word jij de Nederlandse Nick Drake van deze tijd de, de, de, de sfeer was, was heel uh, laagdrempelig en, en en charmant maar ik denk wel dat dat was wij over een jaar of tien of twintig bedenken. Uh, nou, daar waren wij wel bij. Wij waren daar wel bij. En wie zijn dan bevers, Maarten? Zijn er bevers? Um, in wat mij betreft uh, alle huurders van Nollywood... En, uh, en, en, en de mensen die dit event mogelijk hebben gemaakt. Dus Nollywood, dat zijn de bevers? Ja, ik hoorde hier en daar nog wel wat gedichten over uh, oude, oude uh, ver, vergane liefdesrelaties. Daar zit ik zelf dan op zo'n moment totaal niet op te wachten. Uh, dus dus dat beverschap valt van mij betreft af. Maar ik moet toch één uh, platte staart uitdelen vanavond... En dat is dan de kantoorpoëzie. Hopelijk uh, over één kwartaal weer. Dit was dan de, de, de volgende aflevering in de avonturen van Maarten Brons. Volgende week meer. Tot zover deze glasnos. Kijk voor meer populair kritische duiding van de kunst op Glasnosici.nl. Met al onder meer op zondag een extra zeer kort verhaal van A.O. Snijders. Volgende week zijn we er in verband met de paasdagen. Niet op maandag, maar natuurlijk wel de hele week met verse artikelen online. Veel plezier met oorsmeer.